In Spanje hebben reddingswerkers haren gevonden... in de put waar een peuter al drie dagen zou vastzitten. Dat melden Spaanse media. Aangenomen wordt dat de haren van het tweejarige jongetje zijn. Het materiaal wordt nu onderzocht in een laboratorium. Intussen gaat de reddingsactie door.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 In Zimbabwe heeft de overheid het mobiele internet uit de lucht laten halen. Het is de derde dag van de algemene staking in het Afrikaanse land. Mensen zijn boos vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Sociale media waren de afgelopen dagen al niet meer te gebruiken. Volgens de activisten wil de regering zo voorkomen dat er beelden worden verspreid... van het hardhandige optreden van militairen en politie.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 You never notice the pain. Radiostation dat bij jouw pas. met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. You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 Was toen ik het origineel nog had. Het gouden goud maar klein. Dit hart ik heb het pas. Dus een, een tweede hart Je blijft geen gouden koop. Geen gouden. Ook al had je wel de kans. Want dit is mijn hart Een houten hart. De dames voor u hebben het al was verzwaard.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 De dames voor u hebben het al vast verzwaard, nu dus steeds maar lief, dat kan geen kwaad. Dit is mijn hart, mijn houdbaar hart. De dames voor u hebben het al vast verzwaard, nu dus maar lief, dat kan geen kwaad.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 I just can't I see your face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 Nossa, ASSIM você me mata EU TE PEGO je me delícia DELÍCIA! assim você me mata Ai se eu te pego Ai se te pego. ai se eu te pego I'll show you has changed you for sound for, for <laughs> you up, all right. Give you everything you need to live. eight, Gauge, sleep inside an empty rage I had a dream I was your hero You come inside my jungle book But is it just too good? Don't say you'll stay Cause then you'll go away Damn I wish I was your lover I'll walk you till the day that comes Make sure you are smiling and